Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen door de orkaan AIDA. Die kwam gisteravond aan land in het zuiden van de VS. Officieel is er één dode geteld, maar de gouverneur van de staat Louisiana denkt dat er veel meer mensen zijn overleden. Nu de wind is gaan liggen, wordt de schade zichtbaar, zegt deze CNN-verslaggever. Rechts van mij is het Franse Kwartier. En we krijgen eindelijk een idee van wat er gebeurde na orkaan Ida. En je kunt de vernietiging achter me zien, wat normaal gesproken een heel mooi buurt is, maar het is gewoon verwoest door al die bomen. Overal liggen bomen en elektriciteitskabels op straat. Honderdduizenden mensen hebben daardoor geen stroom. Er is ook een dijk doorgebroken en gebouwen zijn verwoest. Het kabinet gaat 6 tot 7 miljard euro extra uitgeven om de CO2-uitstoot terug te dringen. staat in uitgelekte printjesdagplannen die De Telegraaf en RTL in handen hebben. Ook komt er een half miljard euro voor het aanpakken van de criminaliteit. Artiesten die optreden tijdens de Formule 1 in Zandvoort krijgen toch betaald. Het gaat om een paar DJ's, zegt de organisatie. Dat betekent dat Davina Michel ook het volkslied zal zingen. Want zij wilde alleen komen als artiesten betaald zouden worden. Joshua van Chef Special liet vorige week weten dat zij gevraagd waren om voor niks op te treden. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben in Londen het verkeer vast laten lopen tijdens de avondspits. Zo'n 200 demonstranten staan op de London Bridge en blokkeren de weg met een geparkeerde caravan. Luid trommelend roepen ze op tot een beter klimaatbeleid. Er is al een paar dagen bal in het drukke centrum van Londen. Extinction Rebellion protesteert daar twee weken lang, elke dag. Het weer vanavond klaart het steeds meer op. In de ochtend kan er wel wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog en dan 23 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. We vielen op de A10 richting het Koenplein. Bij het knoopje ten Nieuwe meer, vijf kilometer met tien minuten op onthoud.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 Is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ja, uh, ik denk ik hoor twee dingen door elkaar heen. En dat, uh, dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Ik weet, ik weet niet wat dat allemaal is.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 right. the Waren dat met uh, het uh, laatste dubbel Moody? En ik zat er uh, net al uh, een beetje naar te luisteren. En ik denk: wat is dat nou? Zit er een, een of andere bel van een overweg in? Want dat, uh, dat lijkt me wel, uh, denk ik.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 Daarvoor hoorde je Cod In My Brain van Aijl. Dat is trouwens ook uh, nieuw uh, waar. En dat is een band die half uh, uit Zuid-Holland komt... en half uit Overijssel. Dat is uh, de dame op, uh, op het uh, nummer te horen. Uh, Lise, die komt uit Deventer. En uh, Arjen, die komt uit uh, Zuid-Holland... ergens in de buurt van Dordrecht. Daar schijnt hij vandaan te komen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, uh, komen ze uit uh, verschillende windstreken. Straks niet meer, want dan uh, gaan we Noord-Hollandse uh, waar uh, laten horen. En daar zitten dus ook weer een aantal leuke dingen tussen. Dus dat uh, kan je in ieder geval verwachten tussen 8 en 10.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 We say good night. The conversation already fades. You're mine. Well, I can't think of anything else. Though I know you keep me around just to kill time. On the hook for scraps, you feed me just enough, but never fully satisfied. You can satisfy me, you treat me. And treat me honestly I thought I wasn't this naive but I could fall for your love fully satisfied you can satisfy me you treat me and they treat me honestly i thought i wasn't this naive but i keep falling for your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 Cause love is what our heart needs Ray, To the rhythm of our heartbeats. beats Cause love is what our heart needs Let's Step up on the sidewalk mm -hmm. Get along my side Our heart beats sway, 'cause love is what our heart needs. Sway to the rhythm of our heartbeats sway, 'cause love is what our heart needs. To the rhythm of our heartbeats sway, 'cause love is what Stuurt heet uh, dit: uh, dan dat is uh, degene die het uitvoerde: en Sway heette het nummer: uh, en achter Sjurt zit Sjurt.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 Ja, zeker. Heeft dat ook te maken met de staat waar je in verkeert? Ja, het komt allemaal best wel mooi samen op dit moment. Wat ik aan het doen ben. Ja, want jij weet natuurlijk al wel hoe die heet. Ja, boy heet hij Dat sowieso. Maar ik heb het begrepen van de labelmanager van de maatschappij... waar jij je nummers op uitbrengt, dat je in verwachting bent. Nou ja, en ik ben ook al bijna klaar gewoon. Ja, dat bedoel ik. Dus, dus daarom was het ook spannend dat we je nog konden treffen. Ja, morgen, morgen release ik dus zeg maar de single. En ja. mijn uitgerekende datum is dus één dag daarna. Oké, okay, oké. Okay. Dus het het, het, het uh, wordt voor mij één groot release weekend. <laughs> Mijn groot release ja. <laughs> Je zegt het. Ja, <laughs> ik vind het wel een hele leuk, leuke woordgrap. Uh, die erbij. Uh, <laughs> ja. ja. Uh, maar even over alle gekheid over stokje. Uh, boy, uh, heeft dat ook te maken met, uh, met, met de zwangerschap uh, Waar je nu zit of niet? Nou ja, het grappige is dat het liedje, het liedje bestond al wel. Het gaat wel over de, over de partner met wie, ik, met wie ik een babytje krijg. Hmm. En. Um,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 Um, ja, even voor de mensen die jou niet kennen, um, wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat doe je precies? Wat, waar, waar moet men het een beetje onder, onder schaden? Uh, ja, ja, wat, wat is herkenbaar? Laat ik het anders zeggen. Um, nou ja, mijn naam is Dusdiede, mijn precies naam. Ja. Ik heb al best wel wat dingetjes gedaan in mijn leven, maar wat ik nu aan het doen ben, is vooral alternatieve popmuziek. is ja. dus een beetje stoere beats geproduceerd. Um, ja, en. en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 Ja, eh, dat denkt, dat eind. Ja, maar hou jij eigenlijk ook, uh, ook een beetje van dat, uh, dat avontuurlijke in, uh, in het uh, maken van muziek? Ja, zeker. Ja? Ik vind het uh, leuk om met veel verschillende mensen te schrijven. Mm -hmm. dus die dan ook altijd gewoon wel een soort van nieuwe, nieuwe visies en nieuwe uh, ideeën zeg maar, er op tafel komen. Mm -hmm. en, uh, en ik vind het ook wel leuk om gewoon te zoeken naar een beetje sounds die meer. Vanuit andere culturen komen. of een beetje Bollywood-dingen erin. Dus ik ben altijd wel een beetje op zoek naar. oké, okay, wat, wat kan een soort van randje geven. zodat het niet iets is wat je denkt. oh, dit ken ik al of zo. Ja, uh, nou heb ik die single natuurlijk al stiekem even voor zitten luisteren. En je had het ja, ik net. Ik benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, ik, ik, dat vind ik. Ik vind het dus gewoon geweldig. Want ik hou van, een beetje van dat, van dat rafelrandje. en een beetje ook dat mysterieuze. Dat zit er ook heel duidelijk in, in dit, in dit nummer. Ja. Uh, maar je had het net over de oedel.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 Oerol, dit, uh, dit nummer. Nou ja, tof. Ja. Ik, uh, ik vraag ik Oerol een heel, heel warm hart toe. Mm. En iedereen sowieso. Maar ik, ik denk gewoon... Uh, ja, ik, ik, vind, ik vind Oerol ook echt een zo'n leuk festival... voor de rafeltjes. Voor de ja, ja, want dat, dat, dat kom je daar vaak uh, tegen... Bij, uh, bij Oerol in, de, in dat opzicht.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 En dat vind ik wel echt een beetje scheef hoe dat nu gaat. Ja, ik, ik, word, er, ik word er zelf een beetje verdrietig van, eerlijk gezegd. En boos Ja, de trigger werd uh, een paar weken gedaan, uh, geleden gedaan... bij een collega van mij uh, bij Radio Capelle, bij uh, Zwaardvis, uh, Van ja. collega Willem de Waard, ja, die, die, die, die begon ermee. Daar uh, er komt altijd een hele agenda voorbij met allerlei uh, optredens. En dan hoor je ineens, ja, gecanceld, gecanceld. En toen had ik zoiets, uh, nou ja, nou, nou moet ik er wat over zeggen. Hè? Want het, uh, er was hier een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 die uitkomt uh, dus, uh, dus ik, ben, ik heb nu dit is nu mijn tweede single ik heb één andere single uitgebracht en er komt nog een single sowieso aan een tijdje later want ik moet natuurlijk eerst even uh, <laughs> even, even mijn baby er weer op merken, maar ja, uh, ja, uh, uiteindelijk is dat het plan en uh, dan komt er een EP uit ja, uh, we zijn heel erg uh, nieuwsgierig uh, Dide, dus uh, zullen we hem dan maar laten horen boy ja super leuk uh, dan, uh, dan komt hij bij deze langs. Hier is dus die er met uh, de single die morgen uit gaat komen. Dat is Boy. I was on a low point, on a point in throwing the dice. Single player mode on, walking past their hands reaching now.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 Shots from you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 En tegenwoordig is het al helemaal erg. Want ja, anders hadden we niet zo'n actie als een Us gehad afgelopen zaterdag. Want dat is natuurlijk wel heel centraal geweest in dat opzicht. Nou ja, ik denk dat we zo langzamerhand een beetje toegekomen zijn aan het eind van, van dit eerste uur. Het is natuurlijk ook even terugblikken op wat we hebben gedaan. Deze maand is Casper geweest, één Casper...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 Geef me nooit, zelfs niet nu, want in één keer ben ik weg, zonder dat ik mij ooit besef, wat ik weglef, wat oh. ik verpest.